Citydijkers met het internationaal. Door de aanvallen van Israël en de VS op Iran zijn inmiddels meer dan 3000 mensen omgekomen, zegt mensenrechtenorganisatie RANA. Het gaat om zowel burgers als militairen. De organisatie zegt zich te baseren op een uitgebreid netwerk in Iran en op meldingen van hulpdiensten. De cijfers zijn aanzienlijk hoger dan die van de Iraanse autoriteiten. Zij spreken van minstens 1200 doden en ongeveer 10.000 gewonden door de aanvallen van Israël en de VS. Iran ontkent dat het om onderhandelingen met de VS heeft gevraagd... zoals president Trump een paar dagen geleden nog beweerde. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt in gesprek met CBS News... dat Iran geen enkele reden ziet om te praten over een staakt het vuren. Hulpverlener Pieter Wittenberg is overleden. Hij werd vooral bekend door een jarenlange rechtszaak in Griekenland. Wittenberg werd daar aangeklaagd voor onder meer mensensmokkel... nadat hij boten met vluchtelingen op zee had geholpen... Begin dit jaar werd hij nog vrijgesproken, net als 23 andere hulpverleners. Kort daarna kreeg Wittenberg te horen dat hij ernstig ziek was. Hij besloot daarom te stoppen met zijn werkzaamheden als hulpverlener. Volgens RTV Drenthe overleed Pieter Wittenberg vrijdag. Hij was 78 jaar. En in Italië is de sluitingsceremonie bezig van de Paralympische Winterspelen. De Nederlandse vlag wordt gedragen door snowboardster Lisa Bunschoot de Vos en zitskier Jeroen Kampscheur... Hij won drie gouden medailles deze Spelen, waardoor Nederland op de negende plek eindigt in de medaillespiegel. En daarmee waren het de succesvolste Paralympische winterspelen ooit voor Nederland. Het weer. Vanuit het westen komen de eerste buien momenteel het land in. En vannacht gaat het overal regenen, bij een graad of vijf. Morgen valt ook af en toe regen. In de loop van de dag neemt het aantal buien wel af. En is er ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt in de middag daarbij rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 die tramwegstichting geweest, of erdoor gered. Ja, dus ja. ook daarmee in feite indirect door de NVBs. Oké, okay, oké. Okay. En um, want ja, we hebben even daarop inhakend, we hebben in Nederland toch wel verschillende uh, museumspoorlijnen en Zeker. en en um, zoals uh, nou ja de miljoenenlijn. Laten we maar beneden beginnen met uh, in, in Limburg en dan in Beekbergen de Veleuzeenstalmaatschappij.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 Um, nou, laten we even terug gaan naar de, uh, uh, uh, wederom naar de club. Um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 uur hebben we Celtic Harps met Henning Davis en Kim Skovbay van het label Phoenix Muziek. Terug naar Sjord Verdongen, met hem praat ik verder over ProRail en de NS.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 En wij hebben een heel groot filmarchief. Met allemaal hele bijzondere archiefbeelden. En dat ligt hier... Te verstoffen. Een beetje stof te verharen. Want ja, er is maar één man die zich daar echt fulltime... Of fulltime, die zich daar vol voor inzet om dat te ontsluiten. Maar ja, dat is ook maar één man. Ja, ja. En ja, Erik had tegelijkertijd enorm behoefte aan bijzonder materieel. Wat hij op zijn platform kan vertonen. Nou ja, daar...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 Maar het is niet zo dat je als NVBS-lid tegelijkertijd lid bent van de op 20 dit, voor Tracer. Op dit moment nog niet. Oh, dan, nee, nee daar, wordt, daar, daar, daar wordt nog eens over uh, gesproken. <laughs> maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Nee. Dat was even een uh, treinritje met Erik de Zwart maken. <laughs> um, we gaan naar nog een volgende activiteit um, dan hebben we NVBS Actueel. Ja.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 even kijken. We hadden het net over...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 Ja, want, want een uh, treinreis in Amerika, dan uh, is niet zo handig. Uh, da, dan uh, duurt het wel heel lang als je met de trein wil, want ja, die is er niet. Nee, precies. Uh, dus, uh, ja, moet je eens weer met een boot als je niet wil vliegen. En, zo. en dan en nog een opvallende uitzondering waar we wel de bus gebruiken als spoorwegliepwebbers, zijn onze spoorzoek excursies.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 Benno Veugen op ZFM. De spoorarcheoloog. Maar dan word je, word je toch treurig van. Als je dan denkt van ja, het is weer zo'n... Het is geschiedenis. Ja, ja, ja. Ik zou je vertellen. We hebben natuurlijk op het spoorlijntje uh, Haarlem-Leiden... heb je uh, het stationnetje Vogelsang. En daar is nog een leuk restaurantje en ja. een bedrijfje zitten daar...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 strak bij die website. Ik ben Ben of dank voor het luisteren... en graag tot de volgende keer. Dag.